ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een AstraZeneca prik kan je prima een Pfizer prik krijgen. Volgens de gezondheidsraad ben je met die combinatie goed beschermd tegen corona. Misschien zelfs wel beter, zei deze hoogleraar eerder al naar onderzoek. Wat we inmiddels weten is als je een Astra, eerste vaccinatie met het AstraZeneca vaccin hebt gehad... en dat laat opvolgen door een tweede vaccinatie met het Pfizer vaccin... dat dan de immuunresponsen, dus de hoeveelheid antilegica... ...maar ook de uh, aantallen T-cellen die geïnduceerd worden eerder beter zijn... ...dan wanneer je nog een tweede prik met Astra geeft. Het is nog onduidelijk of minister de Jong het advies van de gezondheidsraad overneemt. In andere landen kunnen mensen Pfizer al wel als tweede prik krijgen. Het Verenigd Koninkrijk gaat verder versoepelen. Vanaf 19 juli mogen de Britten weer zonder mondkapje winkelen en naar de pub. Ook hoeven ze geen afstand meer te houden. Het aantal besmettingen met de Delta-variant stijgt nog wel in Groot-Brittannië. En de trein die vorige week zondag ontspoorde bij het station in Groningen is tussen de sporen gezakt. De trein reed zondag vlak na verlaten van het station uit de rails. Volgens ProRail kon dat gebeuren doordat de sporen op een wissel te ver uit elkaar zaten. Hoe dat kon ontstaan wordt nog uitgezocht. En de Italiaanse zangeres Raffaella Cara is overleden. Die had in de jaren 70 een enorme hit met dit nummer. Ah, ah, ah, ah. Ja, a far l'amore comincia toe. al is er een grote kans dat je het in deze versie kent. Ja, Rafaela Cara overleden dus, ze was 78. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen droog. Morgen vallen er een paar buien en waait het flink hard. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het wordt wat drukker op de weg. De meeste vertraging heb je momenteel op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit Muiden en de aansluiting met de A10... staat een file van 5 kilometer. Reken daar op een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Sea. Welkom bij deze Alternative FM van 1 juli, de eerste van deze zomermaand. Van juli, dus, wel te verstaan. En Crimson Sugar, de dame en heren, waren hier een aantal weken terug bij ons live in de studio. En over live in de studio gesproken. Straks gaan wij wederom weer live muziek doen. Live optreden van Adrian Kraft... Voor de mensen die het uh, niet weten, hij zat vroeger in Nexo Shape. Uh, dus dat uh, is de band uh, wat hij een tijdje nog heeft uh, gebivakkeerd. Uh, ik geloof dat het nog niet helemaal het einde is van, uh, van Nexo Shape hoor. Dus ze bestaan uh, wat dat betreft nog, uh, nog steeds. Maar ze doen het uh, wat dat betreft even rustig aan. Uh, en dat heeft alles uh, te maken met, uh, nou ja, met Adrian Kraft zelf uh, En uh, het een en ander... Dus we zullen het uh, straks nog wel even aan hem vragen... hoe het precies zit. Uh, dus het staat op een laag beetje... maar het bestaat nog wel. Maar Adrian speelt vanavond wel. Wat hebben we nog meer? Uh, nieuwe dingen. Uh, bijvoorbeeld Mo. Vorige week had zij een EP uitgebracht. Ze komt uit Rotterdam. Nederlandstalig en we zullen er een aantal stukken van laten horen. Ook uh, een uh, nieuwe single is er van de Polyframes Uithoren. Zij zullen dus ook uh, uh, even uh, laten horen dat ze er weer zijn. En Paul Bond uh, met een nieuwe single. En voor de mensen die nog wel eens de lokale radiostations afstropen... naar alternatief uh, programma's, uh, die hadden het al kunnen weten... want afgelopen maandag bij collega Roy eh, Desmet. Daar zat hij eh, in tussen 7 en 8. Samen met Kees Meijzer eh, presenteerde hij dat het programma. En daar zat eh, Paul Bond aan tafel. En eh, zij hadden genoegen mogen smaken om eh, Sunset Blues eh, te laten horen. Maar eh, wij draaien hem ook. En eh, er is ook nog een telefonisch interview met Paul. Dat allemaal aan het eind eh, van een beetje het programma half tien. Dan eh, komt eh, deze band nog voorbij. Uh, dan heb ik eigenlijk in het kort wel alles uh, gegeven wat, uh, wat erin uh, zit. Ja, aan Huis. Ook nog met een uh, nieuw album op komst. En die uh, gaan we om half negen nog uh, even daarvoor aan het woord uh, laten. Want hoe kan dat nou ineens? Uh, dat er toch uh, weer ineens een nieuw album komt. Nou, ik zei het al. Edian uh, uh, Kraft uh, komt uh, voor de mensen die nog uh, niet weten wie dat is. Nou, dit is die andere uiting van hem. Namelijk in Shape En het nummer dat heet Money. What i gave to you it's easy i'm still Rowan en ze komen uit Sandam Strange Beauty. Hoorde je daarvoor? Hoorde je Nexo Shape uh, met uh, Adrian Kraft? Dat is de man uh, die vanavond uh, ook uh, te horen is, maar dan zal hij het. Helemaal klein houden. Met een akoestische gitaar zal hij hier een aantal nummers laten horen. Nummers die hij zelf heeft uh, geschreven. Dus wat dat gaat, uh, um, komt dat straks vanaf 8 uur voorbij. Um, vorige week hadden we een dame in de uitzending die presenteerde haar eerste single. En uh, dat uh, is deze. En dat is Dus nummer dat heet stapje voor stapje. Vorige week uh, mochten we hem in de uitzending begroeten. Deze Precursor. man die uh, een jaar of uh, vier, vijf uh, geleden nog mee heeft gedaan bij de Rob Hackdownwoord. Uh, heeft ook een uh, nieuwe uh, single laten horen. Human heet hij. Uh, met daarop een uh, toch uh, prominente stem van een dame. Daarvoor hoorde je Haley en uh, stapje voor stapje dat uh, haar eerste nieuwe single is. Nou, uh, toegekomen aan het uh, eerste nieuwe materiaal eigenlijk een beetje. Wel, het is alweer een uh, week of wat uit. Uh, de Polyframes Ik werd er min of meer een beetje door, uh, opmerkzaam uh, gemaakt door uh, Megan Fleur. Megan Fleur Roelen, zoals zij voluit heet. Die, uh, die, had, uh, die, uh, die had een twee week of twee, twee terug in de uitzending. als het ging om haar eigen single. En bij die gelegenheid uh, vertelde ze van. Nou, we hebben met uh, de Polyframes ook een, uh, een nieuwe. En die ga je nu horen. Dat nummer dat heet. I Simple like Souls. The raindrops falling on my skin. The clock's ticking, but the time stops every time the downfall starts to come in.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 so why can't I step the sidewalk walking in your shoes?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 Dat was wel heel erg uh, fijn, dit, uh, dit stukje muziek van Noah Lorin met uh, Benjamin Die Benjamin Frodi is hier ook uh, ooit nog eens een keer uh, geweest. Het uh, gaat uh, toch wel redelijk oké okay met uh, deze Noah Lorin. Want uh, er is ook, uh, uh, wat ik heb begrepen, dat ze is opgepikt door bijvoorbeeld Sublime. Uh, Angelique Houtveen schijnt uh, ook uh, al oog en oor te hebben voor deze Noah Lorin uit uh, Amsterdam... Die met haar uh, stemgeluid toch uh, dit uh, doet denken aan een zomersavondje avondje. Op een, ergens op een terras of wat dan ook. Of op het strand. En dat je dan dit uh, zo voorbij hoort uh, komen. Die Benjamin Froh die heeft vorig jaar dat ook al uh, gedaan met zijn uh, quarantine's. Uh, dat was ook, uh, ook zoiets. En uh, dat deed hij op een, uh, eigenlijk best wel een, een, een verbluffende goede wijze. Um, ja, er staan ook uh, hier en daar wat uh, foto's op... Uh, waarbij uh, beiden ook uh, op uh, te zien zijn. Dus uh, dat uh, is alweer van een tijdje terug. Maar goed, uh, de single uh, loopt nog steeds. Uh, vorige week heb ik uh, ook deze mogen draaien. Dat is uh, Anna met uh, Sunburn. Me lijkt het zoveel meer. Ik, ik pak mijn hand, knijp nog een keer. Ik, ik, kijk in je ogen en ik drijf hier op een opgeluchte vrijheid. Op de kanten van je schoonheid. Ik pak je hand, het overspoelt met een gevoel wat eerst nog klein was. Een gevoel waarover ik klein dacht. Mm, wat nu groot waar ik met jou wil blijven, wil geschiedenis met je schrijven. Ik kijk in je ogen en ik drijf hier op een opgeluchte vrijheid, op de kanten van je schoonheid, op de kanten van je schoonheid. Ik dacht, hm, wou nu groter dan het grootste waar ik met jou wil blijven. Wil geschiedenis met je schrijven. Hm, ik kijk in je ogen en ik drijf hier op een opgeluchte vrijheid. Op de kanten van je schoonheid. Van je schoonheid Zoals ik al zei, ook Nederlandstalig werk vanuit Rotterdam en Ze heet Mo En dat schrijf je dan niet met M-O Maar dan E-A-U Dus een beetje op zijn Frans uh, Om dat uh, zo te zeggen Um, uh, is al opgepikt door uh, toch de, de, de, de wat uh, mm, ja mensen die ervoor toch geleerd hebben de 3 voor 12 Rotterdammers om maar even wat te noemen ja als ik een duim ergens van Thomas Hartenveld uh, er voorbij uh, zie komen dan weet ik eigenlijk al genoeg uh, Thomas is ook een uh, collega van mij net als Willem de Waard beiden zitten bij Radio Capelle de een op dinsdagavond de ander op zaterdagmiddag dus um, luisteren als je toch eens een keer in de gelegenheid bent om eventjes um, op de hoogte te blijven van een beetje de alternatieve Muziek uh, Bij Willem is dat dan nog zelfs uh, nog behoorlijk wat uit uh, het uh, buitenland erbij. Uh, er zitten ook wel wat Nederlandse dingen in, Nederlandse producties. Maar uh, dat zijn eventjes uh, de ingrediënten wat deze twee heren doen. Nou, inmiddels is uh, Adrian Kraft uh, gearriveerd in de studio. Dus uh, die gaan we straks uh, erbij halen in het uh, volgende uur. Want ja, het wordt best nog wel een beetje spitsuur de, de komende twee uur. Uh, zeker met het aantal nummers wat nog gespeeld moet worden. En we moeten nog even een beetje bijpraten met uh, de man in kwestie die vanavond ook hier live speelt. Dus vandaar dat we een beetje, een beetje rekening houden met het lijstje wat we allemaal wegdraaien. Uh, bijvoorbeeld uh, ook deze, die heb ik al even in de tijd niet laten horen. Maar ik vind het wel... Uh, terecht dat hij nog een keer uh, voorbij uh, komt. En dat is Omar oh Peaches. Dat nummer dat heet Raining in Galway. Oftewel, ze komen wel hier uit de buurt vandaan. Nieuw Vennep ergens uit de rest van Noord-Holland... Deze semi-stereo, uh, 25th frame, daarvoor Oh My Peaches met uh, Raining in Galway. Ja, dat was uh, toch eventjes het uh, uh, stevige materiaal wat we even lieten horen uh, voor 8 uur. Dus, uh, normaal gesproken zijn, hebben we dat een beetje achterin, uh, de uitzending. Maar uh, nu uh, moest dat eventjes uh, vanwege het uh, speellijstje wat eerder. En we gaan op uh, naar het nieuws uh, van 8 uur, zoals gezegd. En dat uh, doen we met Kendall uit Haarlem. En het nummer dat heet Desert Camel.